9 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. De politie had Tristan van der Vlis, de man die een bloedbad aanrichtte... in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn, nooit een wapenvergunning mogen geven. Dat meldde bronnen bij justitie aan de NOS. Tristan stond al geregistreerd na een incident met een luchtdrukwapen. Dat was voldoende om hem een vergunning te weigeren. Maar daar is kennelijk overheen gelezen. Een fout van de politie, zegt justitie. Intussen is ook duidelijk geworden dat er nog een verdachte is in deze zaak. Dat is een vriend van Tristan van der Vlies, die op de hoogte zou zijn geweest van de plannen. Hij heeft verzuimd dat bij de politie te melden, en dat is strafbaar. De advocaat van deze man ontkent dat zijn cliënt informatie heeft achtergehouden. Maandagochtend om tien uur geeft justitie in Alphen een persconferentie. Dan worden de uitkomsten bekend van de twee onderzoeken die naar de schietpartij zijn gedaan. Tristan van der Vlis schoot begin april in winkelcentrum Ridderhof... zes willekeurige mensen dood en daarna zichzelf. Binnen anderhalf jaar zou er een referendum kunnen worden gehouden... over hereniging van Cyprus. Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... tijdens een bezoek aan het Turkse deel van Cyprus. Het officiële Cyprus ligt op de zuidelijke helft van het eiland... en is Grieks-Cypriotisch. Het noordelijke deel is een kleine 40 jaar geleden door Turkije bezet... In 2004 haalde een referendum over hereniging het niet. De Turk-Cyprioten stemden voor, maar de Griek-Cyprioten niet. Op Sicilië is de vulkaan de Etna uitgebarsten. Door de as die de vulkaan uitstoot is het vliegveld van de stad Catania gesloten. De asdeeltjes kunnen problemen opleveren voor vliegtuigen. De Italiaanse luchtvaartautoriteit verwacht dat de luchthaven morgenochtend weer opengaat. De uitbarsting van de Etna levert geen gevaar op voor de eilandbewoners. De lavastroom gaat in de richting van een onbewoond bergdal. Het weer. Vannacht opklaringen, morgenochtend eerst zonnig... in de loop van de dag kans op een bui. Het wordt 19 graden aan de kust en 23 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Een heel goede avond. Twee uur lang sport op Radio 1. Met aandacht voor de Nederlandse Davis Cup tennissers. Die gaan niet zo lekker in Zuid-Afrika. We spreken onder andere Aja Jan Vertongen en Utrecht trainer Erwin Koeman. En we kijken vooruit naar de aflevering van Andere Tijden Sport van morgenavond. Die gaat over de veten tussen Jan Raas en Peter Post. En het wielrennen van vandaag dan zult u zich afvragen. Nou, alles daarover zometeen meteen vanaf 10 uur als rijn verandert in de avondetappe. I 1970, maar hij kan nog prima mee hoor. Norman Greenbaum met Spirit in the Sky. De Nederlandse roeiploeg bereidt zich op dit moment voor op de wereldkampioenschappen... volgende maand in Slovenië. En dat doet de equipe in het Zwitserse Luzern... bij de traditionele wereldbekerafsluiting op de Roodzee. In principe varen de boten al volgens WK samenstelling... en dat betekent de rentree van Matthijs Vellenga op het hoogste podium. Eerder had hij al een punt gezet achter zijn sportloopbaan. Ragnar Niemeyer sprak met Matthijs Fellenga. De mensen kunnen maar kennen uit uh, de acht van uh, 2004 uh, in Athene... of uh, uit de uh, vier zonderen in 2008. En uh, met die vier zonderen hebben, hebben we ook vier jaar lang naar uh, Peking toegewerkt. En dat was uh, een succesvol traject, behalve Peking. Heeft dat meegespeeld in de overweging om de terugkeer uh, ja, in gang te zetten... zo richting de Olympische Spelen van Londen? Nee, ik denk het wel. Op de, sluimerend op de achtergrond... Uh, heb je toch uh, een onbevredigend gevoel. Heb je voor jezelf ooit daar nou nog een oorzaak voor kunnen vinden... hoe dat zo mis heeft kunnen gaan destijds? Nee, voor mezelf blijft het eigenlijk een, een mysterie... hoe we die, uh, die half finale gevaren hebben. En er zijn uh, uh, mogelijkheden waarom, uh, waarom het dan een externe oorzaak zou kunnen liggen. En... Uh, ja, het, het, het gevoel uh, hoe ik die race beleefd heb en dergelijke, uh, dat neigt niet naar een interne oorzaak, maar je kan het gewoon niet duiden en, en, en uh, dat maakt het heel miraculeus. En, en in, in de tijd, zeg maar, met twee jaar na dato, uh, ben ik eigenlijk ook een beetje gestopt met, met daar te veel over na denken. en ik, ik zoek voor mezelf ook eigenlijk niet meer voor een oplossing. Uh, ik laat het maar voor wat het is en... Uh, en uh, zo uh, sluit ik dat voor mezelf af, zeg maar. Ik kan me wel voorstellen dat het, ja, een gouden medaille... de ultieme, ultieme daarop zou zijn. Dat je dat dan echt achter je kunt laten. Uh, is dat zo? Ja, dat is uh, zonder twijfel... Uh, zou, uh, zou dat een hoop goed maken. Hoe liggen jullie nu internationaal? Uh, rechtstreeks hier in Luzern naar de finale gegaan... Uh, hoe steekt deze ploeg? Want ja, die ploeg is groter dan de acht in de boot. Hoe steekt het allemaal in elkaar? Nou, we hebben inderdaad een, uh, een brede groep. En uh, deze, deze acht is een, is een selectie van, uh, van 16 man. En uh, voor de WK uh, staat hij nu in principe vast. Zeker uh, als we goed presteren zoals nu. En uh, ja, de, de groep is, uh, is kwalitatief heel goed. Alleen uh, we moeten gewoon nog veel met elkaar uh, racen en... en uh, uh, ervaring opdoen om, om echt door te breken tot het constante, uh, absoluut hoge niveau wat nodig is om uh, Medailles om te blijven winnen. Het is nu de, uh, in principe eigenlijk de eerste serieuze wedstrijd die we in deze opstelling varen. En dan, dan zie je dat we uh, al goed resultaat boeken dat we de Engels en Australiërs uh, verslaan. Maar uh, tevens zijn er in die race nog heel veel dingen te verbeteren. Dat, dat is ook nodig. Het gat met de Britten was, wel eens, was ook maar uh, een honderdste van een seconde. Maar dat is dan net leuk dat je een keer aan de goede kant zit. Maar het moet, het moet gewoon van een constant uh, nog hoger niveau. Want uh, morgen zullen we opnieuw uh, uh, de Britten moeten verslaan. En uh, ik durf absoluut nog niet te zeggen dat wij uh, eigenlijk aan de betere hand zijn. Uh, het, het zal gewoon uh, morgen weer weer zien hoe het klikt en kijken of we uh, die fouten die we, die we vrijdag gemaakt hebben, of ja, fouten zeg maar, het zijn vaak dingen met roeien is, is dat het ritme net iets beter kan en, en uh, dat je vanuit een iets solidere basis op een hoger niveau kan roeien en, en dan roeien je met meer efficiëntie. Um, of we dat kunnen pakken en als we, als we zo'n hogere efficiëntie kunnen pakken dan kunnen we hier gewoon voor goud gaan. Maar het kan ook de andere kant op vallen dat je uh, dat je het net niet uh, pakt en dat je eigenlijk uh, zoals bijvoorbeeld in München net naast de medailles uh, zit. Wil je eens uitleggen aan mensen die zeggen hij zit nu weer in die boot. heeft toch een aantal jaren niet op topsportniveau getraind. Is er relatief snel weer bijgekomen. Hoe kun je dat verklaren aan ja, mensen zullen denken. Je hebt jaren achterstand eigenlijk fysiek. Nou ja, ik heb niet stilgezeten. En uh, in die twee ah, Er lijkt er is toch een verschil tussen topsport en toch... Ja, zeker. Alleen, zeg maar toen ik stopte in 2008 heb je zeg maar uh, acht jaar lang uh, op topsportniveau getraind. En uh, even heel, heel uh, gechargeerd, je traint gewoon 14 keer in de week. En uh, toen ik stopte heb ik uh, in het jaar 2009, uh, laten we zeggen, 4 keer in de week getraind. Maar jaar 2010 uh, ga je zeker al naar uh, één keer per dag. En, en met je verleden wat je hebt kun je je, je basis uh, goed genoeg houden... Om, uh, om dan eigenlijk weer snel door te groeien naar uh, je oude niveau. Je had een baan, je hebt twee kinderen. Uh, heb je dat allemaal kunnen managen thuis uh, op je werk? Ja, ik heb uh, van, uh, van Telfort, mijn huidige werkgever, uh, uh, absoluut medewerker gekregen. En ik, heb, uh, ik, heb zeg maar, uh, ik ben part-time gewerkt om dat, om dat zo te zeggen. En ik werk op de uren dat ik kan. En dat betekent dat ik ook uh, vaak s'avonds wat doe. Of als we op trainingskamp zijn, uh, tussen de trainingen door vanaf afstand. Maar de techniek van tegenwoordig maakt het allemaal mogelijk. En uh, met het gezin thuis is, uh, is absoluut een uitdaging en uh, is voor mij soms wat jong leren. Maar uh, met name voor uh, mijn, uh, mijn partner Nienke is het, uh, is het ook een opgave. Maar die doet dat gelukkig met veel plezier en uh, support naar mij toe. Sta je plek nog af? Binnen nu een jaar? Ik niet. Ik ben niet gekomen om in Londen in de acht uh, finale te varen en daar het uh, mooiste te halen.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 qui laisse un vide bien étrange, que l'on appelle la part des anges. Philippe Laville, la part des anges. Goed, de Nederlandse tennissers staan na twee dagen Davis Cup in tegen Zuid-Afrika. Met twee en achter. Robin Haase en Jesse houten verloren vandaag het dubbelspel in vier sets. En dus moeten beide enkelspelers morgen worden gewonnen... om in de race te blijven voor kwalificatie voor de wereldgroep. Aan de lijn, nu Jan Siemenink, Davis Cup ketten. Jan, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Dat was even een bittere pil, denk ik, vandaag voor je. Ja, zeker. Ja, uh... zeker. Maar ja, ze altijd als je verliest natuurlijk, dan uh, is altijd de teleurstelling die overheerst in de wedstrijd. Uh, maar we begonnen goed, de eerste set was echt uh, goed niveau van allebei uh, de spelers en uh, die werd gewonnen in een tiebreak, dat was echt net aan, het gaat dan om één of twee punten, dus uh, goede start. Ja. En toen begin tweede set, toen uh, ging het eigenlijk mis in, in, de, in de, het uh, derde game, werden we werden gebroken, eigenlijk vrij snel met een paar fouten van onszelf. en uh, dat veranderde eigenlijk het momentum van de wedstrijd. En dat, uh, ja, dat bleef al die tijd bleef dat, uh, aan de kant van die Zuid-Afrikanen. Die bleven steeds beter spelen. Die bleven dat vasthouden. En het niveau van ons werd, uh, werd niet beter. En dat was, was nodig. En dat gebeurde niet. Ja, 6-2, 6-4, 6-4 werd het voor Anderson en De Voest. Had het te maken met het thuisvoordeel ook, denk je? Nou, dat niet. Nee, nee? dat had gewoon met het niveau van de wedstrijd zelf te maken. Zij speelden heel erg goed en... Uh, en, en maakte weinig onnodige fouten, geen stomme fouten. En dat was bij ons anders. En, uh, en daarom ging het ook mis. En uh, de teleurstelling van, die, van de wedstrijd zelf zat met name ook in de staart van de wedstrijd. Want uh, in de vierde set stonden we ook al een breek achter. En op 4-3 wisten we eindelijk een keer uh, die Zuid-Afrikanen te breken. Toen werd het 4-4. Robin Cherveren, normaal gesproken kom je dan 5-4 voor. En dat, dat zou dan ook weer het momentum kunnen veranderen in die wedstrijd. Maar ik denk daarna werden we zelf gelijk weer gebroken. Door, door weer een paar fouten die niet nodig waren. En dat, dat maakte het, het verlies wat zuurder eigenlijk. Ja, um, nou heb je lang getwijfeld over die opstelling voor het dubbel? Uh, nou, gisteren werd al wel duidelijk dat uh, Robin Haase zou dubbelen met Huta Galung. Heb je dan spijt van die keuze? Nee, nee, nee. Want op dat moment is dat het beste team wat we op konden stellen. Ja? En, uh, ja? Ja, dat, neem dat van mij aan, Jeroen. Ja, en je hebt kijk, op, niet gedaan. Je, je bent de Davis Cube captain, maar je hebt ook in tien duels acht verschillende koppels gebruikt. Dat betekent dat je maar blijft zoeken, of niet? Nou, dat is het niet hoor. Want in al die acht uh, Davis Cup ontmoetingen, hebben we elke keer voor die ontmoeting gewoon het sterkst mogelijke koppel laten spelen. Dus we hebben altijd, altijd het sterkste team uh, op kunnen stellen. feit is natuurlijk dat we al, al jaren niet meer een vast team hebben. Maar goed, dat, dat, is, dat is het oude verhaaltje weer. En uh, een, we weten hoe dat zit. Dat is nou helemaal niet meer zo. Nee. Maar het heeft niks te maken met dat je teams uitprobeert. Elke keer zet je het sterkst mogelijke koppel, zet je, uh, zet je neer in de Davis Cup. En dat heb ik al die keer ook gewoon gedaan. Ja, iedereen weet natuurlijk dat het ook van belang is dat er, dat er dingen moeten inslijpen. Automatisme natuurlijk met, met, met zo'n duo, toch? Dat, en dat is best moeilijk dus nu in Nederland. Ja, dat klopt. Maar al, de, al deze spelers kunnen wel met elkaar samen spelen. Ze kennen elkaar al heel lang. En uh, op het toernooi spelen ze regelmatig met elkaar niet heel veel. Dat klopt. Het is niet elke week. En ook Davis Cup hebben we natuurlijk niet elke week. Maar ook in de week zelf. Uh, voorafgaand aan deze Davis-bevoermoeting hebben we heel wat dubbels ook gespeeld... met elkaar en en, en getraind. Dus het is niet zo dat, dat het twee volstrekt uh, vreemden naast elkaar staan. Nou, dan, uh, dan is er natuurlijk nog niks verloren, want uh, Oranje staat bij 2-8... maar er zijn nog twee partijen te spelen. Te beginnen morgen met Robin Haase tegen Kevin Anderson... en daarna dus hopelijk nog uh, als echte wedstrijd de voest tegen Schorel. Hoe ja. schat jij de kansen nu in van uh, jouw ploeg? Nou, zware kluif, omdat je 2-8 staat en moet winnen natuurlijk. Dus het druk ligt, uh, ligt bij ons. Ik, uh, ik heb wel veel vertrouwen in Schorel en in Haase ook, zal ik zeggen, vanmorgen... Kevin Anderson speelt heel erg goed tot nu toe. Hij heeft twee keer wedstrijden gespeeld, twee keer gewonnen. En die zal morgen ook heel goed van start gaan. Maar Robin is in staat om te stunten. En, uh, en als, als er eentje kan stunten, dan is hij het wel. En ze hebben in het verleden, hebben ze, het is alweer een paar jaar geleden, hebben ze al een keer tegen elkaar gespeeld. En toen won Robin van Anderson. En dat weet, uh, dat weet zijn tegenstander dus ook. Dus uh, het wordt zwaar, maar het is niet onmogelijk. Ja, en als je die, als je die uit het vuur mocht slepen, ja, dan kan er natuurlijk van alles gebeuren in zo'n vijfde pot. Ja, ja, zeker. Zeker omdat Thomas natuurlijk voor het eerst echt Davis Cup speelt. Nou, vrijdag heeft hij het heel erg goed gedaan. Als hij dan als vijfde wedstrijd moet spelen in een beslissende partij... Ja, dan weet je ook niet hoe dat gaat natuurlijk. Tegen een speler die, uh, die al heel veel Davis Cup ontmoetingen achter zijn naam heeft staan. Die Rick de Voest. Mm -hmm. Maar goed, uh, hij speelde goed vrijdag. Dus ja, waarom zou hij dat dan morgen ook niet doen? Laten we hopen dat het lukt. Ja, dat zeker. zeker. Oké, okay. Jan, Jan Simmelink, dank je wel en succes morgen. Ja, bedankt. Dan zien we de Davis cup Captain uh, Oranje staat dus uh, tegen een 2 in achterstand aan te kijken. Morgen de laatste twee wedstrijden nu. De Tour de France is inmiddels alweer een week onderweg... en dus richt andere tijden sport, televisieprogramma... zich in de laatste drie afleveringen ook op de grootste wieleronde. Morgenavond, iets na tien uur op Nederland 1... gaat de eerste van dat drie luik over ruzie in het peloton, dat is de titel. En niet zomaar een ruzie, een conflict tussen twee ploegleiders... Jan Raas en Peter Post. Jeroen Stekenburg is de maker van die aflevering... en hij is hier in de studio. Jeroen, goedenavond. Hoe ben je nou tot dit onderwerp gekomen eigenlijk? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat bij uh, het ontstaan van het onderwerp... het allereerste moment dat, dat het onderwerp voor het eerst op tafel uh, kwam... daar ben ik niet bij betrokken geweest. Uh, op een gegeven moment zijn ze naar mij toegekomen... de, de eindredacteuren van het programma Dirk-Jan Roelleven en Jurgen Leurdijk... met de vraag of ik er eentje wilde maken. En uh, toen was er een onderwerp met de werktitel De Vete Post Raas. En ja, vanaf dat moment zijn we uit gaan werken wat het dan precies zou worden. Um, kan je een kort vertellen hoe die veten er ongeveer uitzag? Wat, wat gebeurde er? Wat was er allemaal aan de hand in het peloton? Dat we kunnen het ons bijna niet meer voorstellen. Nou, het is een traject van jaren geweest. Um, Post en Raas hebben, hebben als ploegleider Post en renner Raas... natuurlijk uh, vreselijk veel successen behaald in de jaren 70. T.I. Uh, Rally-ploeg, nou, dat weten we allemaal ja. nog wel. Begin jaren 80 uh, continueerde zich dat. Tot in 1983, T.I. Uh, Rally stopte met sponsoren... en Raas bekendmaakte dat hij wegging bij de ploeg van Peter Post. Hij nam het grootste deel van de ploeg nam die mee naar een, naar een nieuwe sponsor. En ja, dat, dat, dat stootte uh, uh, Post natuurlijk erg tegen de schenen. En vanaf dat moment was er, ja, was er echt ruzie. En ruzie die ook, uh, maar waren het altijd al twee tegenpolen of zo, die, die elkaar konden vinden in het sportieve? Nou, Wat er gezegd wordt, wij zijn natuurlijk op zoek gegaan daarnaar... is dat uh, uh, Peter Post gekarakteriseerd kan worden als, als een trotse Amsterdammer... En, en Jan Raas als stugge zeeuw. Ja, dat zijn natuurlijk. Uh, uh, ja, dat zijn tegenpolen op, op, op, op een aantal gebieden. En, en uh, wat, wat wel weer een beetje voor alle twee geldt... is dat ze niet heel erg uh, genegen zijn om het initiatief te nemen... om zoiets uit te gaan, gaan, gaan praten. Dus ja, dat, dat, dat heeft zich jaren, uh, voor, dat heeft jaren voortgesukkeld. Misschien ook wel tijdens het succes dat ze samen hadden. Nou ja, daar, daar, daar wordt natuurlijk ook wel wat over gezegd. Dat, uh, en, en daar hebben we nooit echt een vinger op kunnen krijgen. Dus uh, dit is een beetje een vermoeden wat zich in de, in de onderzoeksfase... Wat we, ja, waar we een klein beetje tegenaan zijn gelopen... Dat, dat Raas ook af en toe wel het gevoel heeft gehad... dat te veel met de bloemeren vandoor ging. Dat hij uh -huh. in de koers de genius, de, de, de, de, het brein was. die bedacht hoe het zou moeten. En dan later dat uh, uh, Post daar weer credits voor kreeg. Maar goed, nogmaals, dat hebben we niet helemaal exact boven tafel nee, okay. Fijn, Het is een vete. Uh, dan vlak voor de Tour de France van uh, ergens in de jaren tachtig. Jan Nedersen spreekt bij de ploegleiders aan de vooravond dus van de Tour de France. Het conflict lijkt dan een beetje bekoeld. Ze hebben een hele tijd niet met elkaar gesproken. Jan Raas en Peter Post. De verhoudingen waren op zijn minst broos te noemen. Maar nu zijn ze toch hier, aan de vooravond van de Tour de France verzameld. Jan, wat gaat het worden? Gaan we weer op elkaars wielen rijden in de Tour? Nou, wat er, wat er gebeurd is in de afgelopen twee jaar... ik denk dat we die scherpe kant een klein beetje draag moeten halen. En wanneer het nodig is en wanneer het ook kan. Dat we elkaar niet al te veel dwars wegen, zodat er een ander gaat winnen. Peter? Ja. Ik hoop in ieder geval op een betere verstandhouding, Maar we moeten toch niet uit het oog verliezen... dat we toch uh, strijden voor onze eigen firma's, zoals Jan en ik. En dat we toch uh, elkaar de overwinningen die er zijn niet af kunnen geven. Maar we moeten gewoon op een uh, goede manier... een sportieve wijze de wissel laten verlopen. Ja, dit zijn de twee mannen dus uh, in een poging om het goed te maken door uh, Jean Nelissen. Dat is niet gelukt. Het conflict, je zei het al, sleept zich jarenlang voort. Ja, dan zijn er vast allerlei dingen die je kan pakken om dat conflict te karakteriseren... om dat voor je uitzending te gebruiken. En dan kom je bij een bepaalde etappe, een bepaalde ja, tour de France. Wat, wat grappig is, is dat uh, de mensen die wij gebeld hebben... altijd zeiden van ja, dat, dat, dat ligt overal voor het oprapen. En dat gebeurde in elke koers. En als je dan daadwerkelijk op zoek gaat naar voorbeelden... dat het nog best wel lastig is om die te vinden. Omdat het heel vaak kleine momentjes zijn geweest... of dat het uh, uh, onder de oppervlakte zag. Dus dat het niet zo zichtbaar was ja, tot, tot de dag waar jij nu naartoe wilt. Want ja, toen was het voor iedereen zeer goed zichtbaar. En vertel er eens iets meer over, want een bepaalde etappe in de Tour de France, ja, het is de Tour van 1992. Inmiddels is uh, Jan Raas, is ploegleider van Buckler. en Peter Post is, is ja, dat die is een beetje die is uit de Teamwagen, die is de directeur van, van Panasonic. En een aantal keer eerder in die Tour is er al iets gebeurd, wat wat ja, tot een beetje wrijving heeft geleid. Um, en dan op 22 juli, dan, dan barst echt de bom. Dan, dan ontstaat er na een hoop gesteggel een kopgroep van drie man. Um, een Fransman die er voor het verhaal niet toe doet. Jean-Claude Colotti, Marc Serzant van de ploeg van Peter Post. En Frans Mazen van de ploeg van Jan Raas. En ja, dan, dan um, lijkt het... Uh, het ziet er naar uit dat zij met z'n drie naar de finish gaan rijden. En, en daar, zoals wel vaker gebeurt, gaan sprinten om de overwinning. Maar dat loopt heel anders. Ja, Walter die, die zei op een gegeven moment 50, 60 kilometer voorzien. Die zei, je moet uh, Suzanne laten stoppen, want uh, nu is hij een achtervolging. Ja. ja, ik zei tegen Walter van, ja joh, dat kun je toch niet doen? Ja, dat was dan de excuus van, uh, die moet er dan bij komen. Maar in zo'n situatie is dat niet meer dan een excuus. Dat was een excuus? Hoe kon hij daar nu nog bij komen? Dat... Maar noemen we dat een excuus of een leugen? Ik denk dat dat een leugen was, ja. Ja, wat je hier hoort is... Uh, de eerste meneer die je hoorde is Theodor Theo Roy. Roy ja, sorry. Dat is de tweede ploegleider op dat moment van, uh, van Peter Post. Die noemt Walter. Walter is de eerste ploegleider van Peter Post. Uh, die dus de opdracht geeft aan Theodor Roy... om sergeant van kop te halen. En dat is weer omdat... het is een klein beetje ingewikkeld... maar dit moet heel even uitgelegd worden. Uh, zelfs uh, toen vonden ze dat er wel een aanleiding moest zijn... om uh, uh, sergeant van kop te halen. En Nulens, die... Zat op zat in een kansloos groepje tussen het peloton en de voorste kopgroep in. Dus dat grepen ze met beide handen aan om te zeggen... nou sergeant, jij moet van kop af, want uh, we willen Nulens er graag bij laten komen. Maar zoals sergeant al aangeeft, ja, was dat een excuus schuine streep leugen. Dat is dus, je hebt dus die veten tussen die twee ploegleiders. Hoe zit het tussen die renners? So, uh, Maase omschrijft het op een gegeven moment. Het is een beetje zoals spelers van Ajax en Feyenoord zich voelen. Uh, er wordt nooit tegen ze gezegd van... vandaag gaan wij er eens even met z'n allen voor zorgen... dat uh, zij van Raas niet winnen vandaag. Alleen op het moment dat je contract tekent bij een van die twee ploegen in die tijd... ja dan, dan, dan weet je eigenlijk, zonder dat het ooit tegen je gezegd wordt... dat, dat, dat er een animositeit is die, die onverklaarbaar is... waarvan de bron niet helemaal helder is, maar die er wel altijd is. Dus dat gevoel is er wel... Maar uh, de, de, het echt goed onder woorden brengen, dat, dat blijft lastig. En daarbij bestaan er natuurlijk ook gewoon dwars doorheen vriendschappen. Want uh, ja. toevallig, de twee die voorop komen te liggen, Maze en Sersant... hebben minimaal veel respect voor elkaar. En, en ja, dat zijn eigenlijk bijna gewoon uh, uh, goede collega's uh, CQ-vrienden. Ja, uh, Maase kwam dus uiteindelijk als tweede over de streep. Achterwinnaar Colotti, net voor sergeant dus in de media-aandacht voor die twee was enorm. Ook Mart Smeets was er natuurlijk bij, ook toen al weet ook Mark sergeant nog. Mart Smeets heeft ons beiden een stoel uh, neergezet, Maassen, sergeant. En hij zat voor ons en hij vroeg aan mij, Mark wat heb jij tegen Frans? En ik zei, niks. Ik vind zelfs een toffe, toffe gast, geen probleem mee. Hij vroeg dezelfde vraag aan Frans en die zei net hetzelfde. En toen zei hij, hoe kan dat dan dat jullie dit laten gebeuren? En ik denk dat we toen hetzelfde gezegd hebben, dan nu. Het is achter ons beslist, niet bij ons. Ja, uiteindelijk, dat werd duidelijk. De ploegleiders hebben ruzie en zij moesten wel meedoen. Dat, dat zei je net al. Uiteindelijk uh, is het weer een keer goed gekomen. En dat is natuurlijk de crux van Sport. morgenavond. ligt een tipje van de sluier op je ja, want dit, dit, deze... Of is het eigenlijk een algemeen bekend verhaal? Nee, nee, nee. nee. Nou, wat wat uh, bekend is, is gemaakt na die dag... Wat gebeurd is die dag... Ieder... Alle tweede kampen zeggen van ja, dit kan zo niet langer. Ik bedoel, dit is één keer gebeurd en dit is een afgang voor het oog van de camera. Iedereen keek mee. Dit mag niet nog een keer gebeuren. Ook de Tour de France gaat ze ermee, moet je zelf, hè, ja, de organisatie? Ja, ze krijgen dan een officiële reprimande, een blaam van de Tour-directie. Die niet direct gevolgen heeft, maar wat er wel toe kan leiden... dat je misschien een jaar later niet meer welkom bent. Een, een, een serieuze reprimande krijgen ze. Um, nou goed, beide kampen vinden dus wel van dit kan niet meer. Maar dat zeggen ze niet tegen elkaar, want ze praten niet met elkaar. Dus... Ja, er moest iets gebeuren. Iemand moest dat doorbreken. Er moest een, een, een soort breekijzer tussen de deur worden gezet... Om, om dat toch weer vlot te trekken. En uh, nou, het tipje van de sluier is dat, uh, dat... en dat is wel grappig hoe dat, hoe dat naar voren kwam... want ik heb uh, Hilaire van de Schuren geïnterviewd... de uh, assistentploegleider van, van Jan Raas... Die, die, die nu ook assistentploegleider <laughs> is bij vakantie toe tour inderdaad. En uh, uh, die zat achter de kopgroep, dus die heeft... Uh, maas had de instructies gegeven. En die vertelde mij op een gegeven moment... Uh, het ware verhaal. Um, er, is dus, er is toen verteld dat er een gesprek is geweest... tussen post en raas. Maar heel veel journalisten... uit die tijd die wij gesproken hebben... die hebben het persbericht wel in, in handen gekregen. Maar die hebben ja, eigenlijk nooit geloofd... dat er een gesprek geweest is. D Je dacht is dat dit zet... is gewoon een gentleman's agreement... door, door beide partijen precies, opgesteld. Precies. En uh, pasta. En dat is heel schimmig gebleven. Iedereen heeft er weer een andere versie over. Een ander verhaal over. En Hilaire van de Schuren vertelde mij het verhaal dat... Uh, de Belgische journalist Mark Uiterhoeven uh, in 1992... een halve tour mee heeft gelopen met, met de mechaniciens van Buckler. Omdat hij een boek wilde schrijven over de Tour de France... en is wilde weten hoe dat nou allemaal precies gaat in zo'n zo zo ploeg... En uh, uh, hij, Mark Uiterhoeven heeft uiteindelijk het initiatief genomen... om te bellen met, uh, met, met het kampost. Post. En die heeft een, een, een afspraak uh, uh, geregeld. En dat was wel heel grappig. Want toen ik uh, dat hoorde van Hilaire van de Schuren... ja, het was natuurlijk gelijk duidelijk. Van, We moeten Uiterhoeven spreken. Precies, precies. Dus ik belde Mark Uiterhoever op... met hallo uh, Jeroen Stekelenburg, andere tijden sport. Um, ik wilde eigenlijk even een paar vragen stellen... over een programma waar ik uh, aan aan het werken ben. Toen zei hij, ja, ja, ja, ja waar heb je mij over nodig? En uh, toen ik hem vertelde dat... Hilaire van de Schuren zijn naam had laten vallen... toen begon hij keihard te lachen. En toen zei hij dat dat na al die jaren toch nog een keer boven water is gekomen. Dus dat, dat maakte wel duidelijk ja, dat hij daar nooit eerder over verteld heeft. Of nooit eerder naar nee, gevraagd maar, is. Want het is een prachtig verhaal. Ja. Je zou zeggen dat heeft hij aan de borreltafel al een aantal keer uh, verteld. Nee, dat zit uiteindelijk niet in de, in de, in de uitzending. Dat, dat, maar dat, dat legt hij wel uit. Ja, op dat moment is hij even geen journalist. Hij heeft dat dan, dan uh, toch het principe... hij heeft beloofd aan Raas dat hij dat niet zal vertellen... En, uh, okay. en uh, daarom heeft hij het nooit verteld. Ja, totdat wij erachter zijn gekomen... en ja, hij zichzelf vrij voelde om er wel over te vertellen. Um, nu is Peter Bos natuurlijk overleden, helaas. Maar Jan Raas niet. Uh, die zit niet in de documentaire. Nee. Dat is jammer. Jan Raas praat al jaren niet meer met, met uh, geen enkel medium. En wij hebben uiteraard wel een verzoek ingediend bij hem... om, om ons te woord te staan. Maar daar heeft hij keurig op geantwoord. Maar uh, met nee... Ook niet of de record dingen gehoord of... Nee, dat, dat, zover zijn we niet eens gekomen. Omdat, uh, uh, het was een heel duidelijk nee. Dus dan moet je ook niet, uh, vind ik, daarin, daarin uh, aan gaan dringen of, of, of uh, gaan zeuren. Uh, dat, die mening hebben we te respecteren, vind ik. Jeroen Stekerburg. Jeroen, dankjewel. Morgenavond dus, tien uur op Nederland 1. Ruzie in het peloton.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 Alan Clark, Love is Everywhere. Jan Vertongen was het afgelopen seizoen een van de steunpilaren van Ajax. Vertongen speelde zo goed dat de geruchten over een vertrek naar een hele mooie club in het buitenland steeds sterker werden. Maar een kleine maand voor het begin van de competitie is Vertongen nog altijd in Amsterdam te vinden. Ik word er elke dag wel een stuk of uh, 20 keer mee geconfronteerd, eigenlijk ook omdat er nu veel supporters zijn. Maar ja, ik uh, ben blij dat Ajax speel. En uh, wat er uh, anders komt, is extra in. Misschien mooi meegenomen, maar eh, ik sta helemaal niet met het teleurgesteld gevoel hier. Speelt er nu iets? Ja, ah, er zijn een paar dingen, maar niet concreet. Wat denk je zelf? Waar gaan het nou op uitdraaien? Ja... Maar het tot, tot en met 31 augustus uh, twijfelachtig of je blijft of weggaat? Ja, in principe, in principe wel. Het is niet zo... Uh, als er op 20 augustus niks is en 21 augustus... Uh, komt er iets fantastisch en ik, dat ik dan zeg van uh, nee, het is niet het moment. Ik, uh, ik, iedereen weet dat ik al voor een transfer, maar dat het, ik heb ook aangegeven dat het uh, voor niets minder is dan de absolute top. En dat kan arrogant klinken, maar dat is helemaal niet, want ik ben tevreden bij Ajax. Dus uh, voor de rest uh, hoeft er niks uh, extra's te komen. Heb jij voor jezelf een deadline gesteld? Nee, heb ik niet gedaan. Nee. Is dat ook niet je bedoeling? Daar ja, heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Misschien is dat wel handig om te doen. Ik kan blij zijn dat de Ajax er heel blij mee is, als ik dat doe. Maar daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht om, uh, om zo'n deadline te stellen. Het is dus wat ik zeg, als je die deadline stelt en de volgende dag komt iets uh, fantastisch... Ja, moet je dan uh, afzeggen omdat je toevallig die deadline hebt ingesteld. Ja. Iedereen weet dat ik uh, ondertussen wel uh, een beetje een, een ajax hart heb... en dat ik de club echt uh, niet te kort wil doen of, uh, of pijn wil doen op een of andere manier. Maar ik zal ook aan mezelf denken. Denk je wel eens na, nu je in de Lutte bent aan Westie snijden. Nee, wat dan? Die op vrijdagmiddag vol bombardie met een glas champagne in zijn handen zei... ik blijf. En een week later uh, zei... tot ziens. Ja, precies. Maar dat bedoel ik wel. Hij had waarschijnlijk echt wel de bedoeling om, om te blijven. Maar als dan de volgende dag Real Madrid op, uh, op de deur klopt, ja... dan sta je daar wel met je principes. Maar uh, nee, denk, uh, uiteindelijk wel blij was dat hij iets uh, gedaan heeft. En uh, ik denk dat Ajax ook wel blij was... omdat ze die uh, 25 miljoen uh, geïncasseerd hebben. Dus ja, ik kan het wel zeggen, maar... Uh, dat zou alleen maar voor de schijn zijn, denk ik. Heb je een voorkeur voor een land? Pff, ja. Engeland? dan Engeland, denk ik, uh, kom ik bij, omdat ik dan denk aan je maatje van Malen. Ja, ja ik heb natuurlijk uh, heel veel uh, mooie verhalen gehoord over dat land. Ik ken nog meer jongens, zoals Den Belen er nu ook. Uh, Fellaini, Compagnie, die jongens zitten er ook allemaal. Ik hoor fantastische verhalen. Dus. Engeland is wel een, uh, een heel erg mooie stap, denk ik. En, een land dat je ligt? Meer waarschijnlijk dan Zuid-Europa? Ja, dat weet ik dus niet, want uh, ik denk dat ik uh, fysiek uh, wel oké okay ben. Maar dat ik ook uh, voetballend uh, mijn steentje kan bijdragen aan een team dat heel erg uh, wil voetballen van achteruit. En die zijn er in Zuid-Europa ook wel, denk ik. Zit ik nu continu met die mobiele telefoon uh, te luisteren, te kijken van wat staat erop? Nee, helemaal niet. Heb ik echt helemaal niet. Ik zit helemaal ook niet te wachten op een belletje. Ik, uh, ik ben blij bij Ajax en alles wat komt uh, is extra. Ja, vanmiddag bleek dat Jan Vertong in de trainingskamp van Ajax geblesseerd is geraakt. En zijn lies kan zeker twee weken niet spelen en mist daardoor alleen een aantal oefenwedstrijden. Dan gaan we door met wielrennen wielrenner voor vrouwen. Want Marianne Vos is oppermachtig in de Giro d'Italia. Die is nu, is nu bezig. Ze pakt vandaag haar vijfde etappe zegen. Ja, en de eindoverwinning lijkt haar morgen in de afsluitende tijd het niet meer te kunnen ontgaan. Is nu in de telefoon Marianne Vos. Marianne, goedenavond. Goedenavond. Ja, gefeliciteerd voor al die overwinningen. De eindoverwinning kan ik je volgens mij ook al mee feliciteren. Uh, wat voor gevoel geeft het om zo te heersen in een ronde? Ja, het is uh, geweldig. Echt een, uh, een heel ja, geweldige ervaring. Heel, heel mooi om natuurlijk al, uh, al vijf etappes te winnen, maar met roze rijden in Italië. En uh, overal Maglia toegeschreven te krijgen, dat uh, is helemaal een prachtig. Uh, ja, prachtig gevoel. Vandaag nog even een fikse tik uitgedeeld aan uh, je, je enige concurrent, Als je er zo mag noemen. Emma Pooley uit Engeland. Gisteren uh, liet jij nog de overwinning geloof ik. En vandaag uh, moest ze lossen. Nou ja, we kwamen eigenlijk... Uh, of, nou ja, na verschillende aanvallen... Uh, net als vorige etappes, zijn we weer samen aan de leiding te rijden. En uh, nou ja... toen. Uh, Gisteren won zij inderdaad en, uh, en vandaag uh, wou ik toch graag zelf nog een keer winnen. En morgen is de afsluitende tijdrit. En natuurlijk uh, is, het dan, uh, is het dan mooi om met een lekkere voorsprong te beginnen. Ja, daar hoef je je geen zorgen voor te maken, hè, denk ik. Nou, het is 16 kilometer en uh, ik heb een, uh, een, een voorsprong van 2 minuten 48. Dus dat zou uh, geruststellend moeten zijn. Maar ja, je weet nooit wat er gebeurt. Dus ik, uh, de champagne die, uh, die bleef nu even dicht en... Uh, we moeten er gewoon nog vol voor rijden. Um, je, je pakt dus nu al vijf etappes. De eindoverwinning is binnen handbereik. Uh, ben je uh, wellicht nu wel op je allersterkst? Ja, ja dit, uh, dat denk ik dat, ik dat we allemaal zeggen. Ja, ik heb uh, ja, altijd wel, uh, wel in de Eenders goed meegedaan. En, en vorig jaar ook in de Giro twee etappes gewonnen hier. Maar. Uh, ja, voor het eindklassement kwam ik toen, toen echt nog wel tekort en daar heb ik veel uh, in geïnvesteerd om ook dat te kunnen. Want uh, ja, dat is wel het ultieme wat je als, uh, als, als wielrenner of wielrenster kunt meemaken natuurlijk in een, uh, voor een algemeen klassement kunt uh, rijden. Ja, heb je er specifieke en, uh, tot... training voor gedaan? Of, of hoe heb je je op voorbereid, anders dan anders? Ja, ja, heel veel geïnvesteerd inderdaad. Dus uh, qua training hele goede winter gedraaid, veel op vermogen getraind. En uh, nou ja, ook een jaar ouder, dus ik kan ook uh, meer training aan. Dat betaalt zich nu wel uh, duidelijk uit. Ja, en, en, en meer ervaring ook. Dat je weet wanneer je, je rust moet pakken. Dat je weet ja, hoe je zo'n koers echt in moet gaan om te winnen. Om de eindoverwinning te pakken. Dat ook, dat ook. Dat geldt natuurlijk ook wel. En uh, nou ja, de, de tactiek die, die blijkt deze week al, al heel goed te werken. hele sterke ploeg die me, al tien dagen, of nou ja, negen dagen lang uh, ondersteunen en daarmee, maar goed, uiteindelijk moet je natuurlijk uh, ook nog wel zelf hard trappen. <laughs> en uh, ja, dat, is, uh, dat gaat dit jaar, uh, of in ieder geval deze Giro ook erg goed. Ja, dat kan je wel zeggen. En sta je er ook wel bij stil dat het historisch is, want nog nooit won een Nederlandse vrouw de Giro d'Italia? Nee, daar sta ik nog maar niet te veel bij stil. En er is nog steeds uh, één etappe te gaan, dus uh, morgen ga ik uh, denk ik overal stil bij staan. En, uh, Hopelijk die, uh, die roze trui uh, meenemen in Nederland. Dat kenmerkt, de echte topsporten, hè? Die, die, die weer eerst de buit binnen hebben. Ja. Oh, voordat er gejaagd wordt. Nou, Misschien spreken we elkaar morgen weer. Marianne Vos, uh, veel succes morgen dan bij die afsluitende tijdrit. Ja, Hartelijk dank. Oké, okay, dankjewel. Je l'oise, la musique sonne en or. Fondant la glace du pôle Nord. Partout et toujours, Chanson d'amour. Un, un air de samba, un rythme de jazz, un, de jazz. un air de rock, une clarté de l'extase. Par les muses, les, muse, les grecs anciennes, les grecs anciennes. Et mon ami si tu m'excuses Je vais chanter les miennes Chanson d'amour, alderliefste. FC Utrecht raakte in de aanloop naar het nieuwe seizoen... veel belangrijke spelers kwijt. Onder andere Ricky van Wolfswinkel, Dries Mertens en Kevin Stroopman vertrokken. De club is vele miljoenen rijker. Maar er kwam tot nu toe nog maar één speler voor terug. De zweet Johan Martensson werd vandaag vastgelegd. Hij speelde vanmiddag nog niet mee in de oefenwedstrijd tegen Lierse SK. Dus moest trainer Erwin Koeman het doen met een elftal vol onbekende namen. Maar daar wordt Koeman niet zenuwachtig van. Ik doe mijn werk... Daarvoor hebben ze me binnengehaald en uh, de spelers die er niet zijn, daar kan je niet mee werken. Zo simpel is het. Maar je zal wel uh, gezegd hebben van uh, acht man weg. Er mag toch wel een klein beetje wat voor terugkomen. En kwaliteit. Nou, oké, okay. Als je de laatste weken het gevolgd hebt, heb je gemerkt dat wij enorm veel uh, bezig geweest zijn om spelers binnen te krijgen. En We hebben dus nu Martensum binnen uit Zweden, maar uh, we hebben ook met jongens van Den Haag gesproken onder andere. Nou ja, Die hebben om welke reden dan ook niet gekozen of nog niet gekozen voor Utrecht. En daar heb je mee te maken. Nou ja, als die niet willen of kunnen, dan uh, moet je verder zoeken. En daarom duurt het ook langer. Heb je ook bij mensen van Den dan een streep doorgezet? Nou, het is duidelijk dat wij niet blijven wachten. Wij moeten onze eigen filosofie volgen en, uh, en, en dat doen we ook. En we gaan niet op, op spelers wachten. Wanneer denk jij dat je je ploeg compleet en dat je echt... Aan de samenstelling van het elftal kan beginnen en echt aan de voorbereiding kan beginnen. Want nu is het toch ja, een beetje behelpen. Nou, ik zal niet verbaasd zijn als we 31 augustus klaar zijn. Ja, dat wil iedereen. Maar uh, elke trainer wil zo snel mogelijk zijn vaste kern hebben. Dat hij weet: dit is mijn elftal, hier ga ik mee werken. Dat kun jij niet. Nou, oké. Okay, nee, voor het moment niet. Dus uh, 31 augustus. Uh... ...loopt de deadline voor de transferwindow dus, nou ja, en, dan, en dan weten we 100% zeker welk, uh, welk team we hebben. Zo simpel is het. En, ja, dan kan je hoog of laag springen, maar uh, dat is allemaal negatieve energie die je spendeert. En nogmaals, uh, spelers die je niet hebt, ja, daar kan je niet mee werken. Nou, zo simpel is het toch. Wat heb je nodig? Nou ja, zoals bekend zijn we uh, op zoek naar centraal rechts, achterin. Middenvelder, en middenvelder komt er nu bij, uh, voorin ook. Uh, uh, qua personeel zitten we rechtsbek ook heel mager, bezet. En, nou ja, oké. Okay. En Michel Vorm is natuurlijk ook uh, nog niet uh, fit. De keeper? Er... Ja, maar dat, is ook een, dat is wel een, uh, een zorg die ik heb. Dat, dat, dat hij nog niet fit is. En uh, waarschijnlijk kan hij volgende week ook nog geen keeperstraining krijgen. Dus daar komen we wel heel dichtbij uh, bij de competitie, natuurlijk. Had je dit verwacht dat je hiermee geconfronteerd zou worden toen je tekende bij Utrecht? Ja, je, ik word niet verrast omdat je op alles voorbereid moet zijn. En als er een Nederlandse club uh, zoveel miljoenen voor twee spelers gaat betalen... Ja, dan weet je dat deze jongens vertrekken. En die kan je uiteindelijk ook niet tegenhouden. En dat is ook de markt. En, nou ja, en, maar je wil er wel uh, capabele spelers voor terug hebben. Alleen... Tot op dit moment is dat uh, in zoverre niet gelukt, op de, op de zweetna dat, uh, ja, dat ze niet willen. Javin Koeman tegen Rob Fleur. een van de weinige bekenden in het elftal van Utrecht... was vanmiddag, vanmiddag verdediger Alje Schut. De route J berust, net als een trainer, in de situatie en wacht rustig af. Ja, we, nou, we zijn acht spelers kwijtgeraakt uh, om diverse redenen. En, uh, ja, we zijn nog gestart. We hebben één uh, goede aanwinst denk ik, ons Japanse vriend. Shaki en, uh, is een goede voetballer, maar... Uh, Zoals je weet is onze technisch directeur hard bezig om versterkingen te halen. En uh, die zullen er ook gaan komen, alleen ja, niet tegen elke prijs. Is jullie wat toegezegd als spelers? Nee, maar uh, kijk de directie van Utrecht wil hetzelfde als wij. En dat is zo hoog mogelijk eindig met FC Utrecht. En uh, zij willen versterkingen, maar nogmaals niet ten, niet ten koste van alles. En uh, daarin moet gezocht worden naar hoe creatief uh, geworden we zijn. En uh, ja, wij, wij, zien wel, wij wachten wel af vrees het een beetje? Nee, absoluut niet. Want ik heb alle vertrouwen in Foukelboy en Uitvindenkruif. Je bent hele belangrijke jongens kwijt. Er is een hoop geld voor binnengekomen. Iedereen denkt een beetje, ja Utrecht, doe wat. Ja, dat zie je ook. En dat zie je ook denk ik ook bij de andere Nederlandse clubs. Uh, clubs vragen veel geld. Spelers vragen veel geld. Maar spelers moeten graag bij FC Utrecht willen spelen. En die spelers willen we hebben. We willen geen spelers die, uh, die twijfelen of die denken van, nou ja. Als Utrecht veel geld biedt. Wij willen spelers die bij FC Utrecht willen voetballen. En daarom... Uh, Daarom is Utrecht denk ik heel kritisch. Kijk, uh, een twee jaar Nederland tegen Leers doet ja. niet de zaken. Want het is oefening. Maar uh, als je om je heen kijkt, dan denk je wel niet van... Ja, jongens, uh, nou, kom je op. Merkt, je merkt vooral dat uh, als je kijkt naar het elftal van, uh, van Leersen... en kijk kijkt naar onze elftal, dan missen wij wat fysiek, denk ik. We missen wat, uh, wat uh, ervaring, wat leeftijd. En ik denk dat daar ook naar gezocht wordt. Ik zag ook bij jullie... Hele kleine jongens. Ja, ja, ja. Want je, je, jij kijkt dat met je lengte en, met, en de moeite. Ja. je viel er meteen op. Ja, nee, klopt. We hebben hele jonge jongens, een hele jonge groep en het is goed voor deze jongens om uh, met ons maar, te trainen. Maar, maar ook wel lengte. Ook wel lengte. Maar ja, ik uh, kijk wel eens naar het middenveld van Barcelona en dat komt het ook wel goed, toch? Maar, maar jullie staan ze ook achterin en achterin is het ja. uh, is het nooit wenselijk. Nee, nee kijk, maar het zijn ook jongens nu op een andere Omdat we wat blessures hebben, zelfs in de trainingsklap opgelopen. Dus uh, we hebben wat middenvelders ook op uh, achterin staan op dit moment. En nooit breekt wet. Heel simpel. Wanneer denk je? Dat er een beetje uh, licht aan het einde van de tunnel is. Nou ja, dus. De eerste is al binnen. en uh, Ik denk dat er uh, naarmate deze week uh, of de volgende week voordat dat er nog wat bij komt. Dat zal toch wel. Oh, je Schut was in gesprek met Rob Fleur. Overigens verloor FCU tegen de tegen Lierse SK met 2-1. Hey ja, bijna het einde van dit uurtje. Langs de lijn, de Nederlandse volleyballers, kan ik u vertellen... hebben nog altijd zicht op een plaats in de finale ronde van de European League. De ploeg van botscoach Edwin Binnen won in Rotterdam... in een spannende wedstrijd met 3-2 van Spanje. Vijfde set werd 18-16 voor Nederland. Spanjaarden gaan nog altijd aan de leiding in groep B... maar Nederland volgt op drie punten. Zondag staan de ploeg in Rotterdam in het laatste poolduel weer tegenover elkaar bij een zegen van Oranje met 3-0 of 3-1... Gaat Nederland alsnog naar de finale. Einde van dit uur van Langs de Lijn. Zometeen na het journaal van 10 uur gaan we verder met de avondetappe. Gepresenteerd door Jeroen Stomporst. Tot zo. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Hij komt van ver, gaat hij het houden? 3,500 kilometer dwars door Frankrijk. Het is echt tak, tak, tak, tak, tak, als je die beentjes ziet. Maar maandag even niet. Een rustdag in de Tour. Radio Tour de France komt op de rustdag live vanaf het Domplein in Utrecht. Met oudwielrenners Michael Bogert en Aard Vierhouten... en optredens van Van Velsen en Ruben Heijn en Bent.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 Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Dit is Radio 1.